die moet voorkomen dat er een machtsvacuüm ontstaat... wanneer het tijdperk Assad voorbij is. Maria Sharapova heeft het tennistoernooi van Cincinnati gewonnen. De Russische tennister versloeg in de finale... de Servische Jelena Jankovic in drie sets. Het is voor Sharapova de tweede toernooizegen van het seizoen. Eerder won ze al in Rome. Het weer, vannacht opklaringen. Plaatselijk kan er een mistbank ontstaan. Overdag is het wisselend bewolkt en het wordt 21 tot 26 graden. Dinsdag keren de buien terug. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Met Axel van der Ende. In de Nacht van het Goede Leven veel aandacht voor hoorspelen. Zoals uh, uh, regelmatig het geval is. We zenden in deze maand augustus uh, uh, de. Uh, Comedy Het Collectief uit. En uh, dat is een tv-comedy over een advocatencollectief... met Gerard Cox, John Crankham Jr. en Inge Ippenburg. Dat was de televisieversie, maar een beetje geruis en bijna geluidloos... ging daar aan het eind van 1987 een audioversie aan vooraf. Een radiovariant, geschoeid op dezelfde leest... en met gebruik van muziek van Henny Vriente. Hij maakte liedjes voor uh, het hoorspel... en die werden in beide uitvoeringen gebruikt... zowel op de radio als op de tv gezongen door andere acteurs. Vorige week zijn we begonnen met... Aflevering 1 en 2. Nu hebben we 3 en 4 aan elkaar geplakt. Luister mee naar het collectief. Kinderen zijn hinderen, daar heb je gelijk in. Dat macho gedoe leidt altijd tot psychische problemen. Kijk, maar me ah, als ik iets voor mijn type was. Nou, ga maar eens zitten, traantjes weg hè? en vertel maar eens wat ik voor je doen kan. Omdat ik geloof dat meneer Van Dam je de hand wil geven ter kennis maken. ik ben John Van Dam. Ben ik hier bij het advocatencollectief bloemenbuurt? U hoort onder andere de stemmen van Hetty Heiting, Marnix Kappers, Piet Kamerman en Anne Buurma in de comedy Het Collectief. Geschreven door Jack Gadella en Tom de Vrede. Techniek: Peer Gertenbach en Ferry van Nimwegen. Muziek: Henny Vrienden, Regie: Jan Kea. Vandaag de derde aflevering: Intieme Tijden. Advocatencollectief Bloemenbuurt met meester Tillema zelfs, spreekt u. Ja? Yeah? Oh, ben jij het, Lex? Met Herman dus. Het leek me beter voor het cachet van de zaak... als ik me voor de cliëntelen zo'n beetje voorzie van een titel. Dat moet ik eigenlijk kennen, hè? Oh, het kan jou niet schelen. Geen moer. En dat geldt voor alles. Dat ik het even kort samenvat in mijn eigen woorden... Het kan jou allemaal, helemaal niks schelen. Is dat correct? Je wil niet zo doorleven. Goh, Lex. Nee, ik geloof niet dat we daar een huis hebben. Maar ik wil wel even gaan kijken voor de zekerheid. Blijf je even hangen? Oh, sorry. Pardon? Ja, met die Intercity gaat het lekker snel, ja. Dat is een eerste klas manier. <laughs> Geintje, Lex. Maar... Uh is er nog een speciale aanleiding voor deze beslissing. Ja, kinderen zijn hinderen, daar heb je gelijk in. Maar, ja, oké, okay, kleine, perverse, sadistische ettertjes. Goed, jij je zin. Nee, toch? Met zijn nieuwe voetbalschoenen? Recht op je... edele delen, zal ik maar zeggen. Nou, je zegt, ik herkende je stem in het begin ook bijna niet. Lex... Rustig. Rustig. Luister eens. Kom jij nou eens lekker naar ome Herman? Dan mag je fijn je hart uitstorten, hè? Zit ik een lekkere bakkie? Zie je nou wel. Goed zo, jongen. Nee, ik zou niet op de fiets gaan de eerste paar dagen. En geen gekke dingen doen in de auto van Mijke. Denk eens al het leuke in het leven. En... Lex, ben je er nog? Doe nog niks over haast. Opgehangen. Opgehangen? Goedemorgen, Armand. Wie had je aan de lijn? Gewoon Dagelje. Het was Lex. Hij gaat zich opgeknoopt voor een intercity verzuipen. Maar als we geluk hebben, komt hij eerst nog even hier een kopje koffie halen. Hemeltje, nee toch. Lex. Zo jong nog. Wat is er gebeurd? Het fijne weet ik er ook niet van. Maar hij schijnt door het zoontje van zijn vriendin. Geraakt te zijn in zijn mannelijkheid. Ai. Ja, zie je wel? Dat macho gedoe leidt altijd tot psychische problemen. Ik had niet de indruk dat het psychisch was, gewoon. Macho? Lex? Doe nou, God, als er iemand een soort... Alle is. kerels zijn macho. En als ze dat niet zijn, dan kun je ze helemaal niet vertrouwen. Want dan doen ze zich ook nog anders voor dan ze zijn. Nou, dat zijn de ergsten. Al de bel Herman, de bel. Oh, er wordt gebeld. Nee, blijf maar zitten. Ik doe hem wel even open. Fijn, Herman. Doe je voorzichtig? Dat bedoel ik nou... Goedemorgen, dame. Wat eh, kunnen we voor u betekenen? Ik denk dat ik hulp nodig heb. Mijn baas heeft me ontslagen en nu zit ik zonder baan. om Noordelijn. Maar eh, geen u bent toevallig helemaal aan het goede adres. Herman, dat ben ik. Zet koffie. En u vertelt aan de collega's hier wat er allemaal aan de hand is. Komt u toch verder, mevrouw? Dijkman. Gaby, Dijkman. Ik ben geen mevrouw, hoor. Zegt u maar Gaby. Aangenaam, Gaby. Heel aangenaam zelfs. Mijn naam is Laurens-Jan Bolsenbroek. En dit hier is Gon. Die werkt hier ook. Nou, ga maar eens zitten. Traantjes weg. Hè, en vertel maar eens wat ik voor je doen kan. Wat we. Voor doen, bedoelt mijn collega. U bent ontslagen, begrijp ik? Laat mij maar even, gewoon ontslagzaken mijn specialiteit, weet je wel. Je bedoelt dames en moeilijkheden jouw specialiteit, weet je wel? Mevrouw Dijkman, laten we tot de zaak zelf komen en ons verder niet laten afleiden door collega Bolsenbroek. Kijk eens koffie, mevrouw Dijkman. Dank u wel. zegt u toch alstublieft Gaby. Nou goed, Gaby dan. Vertel eens rustig Gaby, waarom ben je ontslagen? Omdat ik alles verkeerd deed. Hij heeft een hele goede reden. Verstandige man die baas van. Hé hey man, me. hou je er buiten, zeg je ziet toch hoe overstuur Gabby is. Sorry Gabby, ik bedoel je kwaad, hoor. Maar uh, waarom doe ik alles fout? Omdat John me zenuwachtig maakt. Laten we eens even bij het begin beginnen. Wie is die John en waarom maakt hij je zenuwachtig? John, dat is John Van Dam, de makelaar. Ik ben zijn secretaresse. Was een secretaresse? Wat heb je eruit om gegooid omdat je alles verkeerd hebt? Weet je nog? Tactvolle opmerking, herman, heel tactvol. Rustig nou maar, Gaby. Zeg nu maar eens wat hij precies deed waardoor jij zenuwachtig werd. Nou. Hij keek me aan. Nee, soms ik zou ik ook uit van worden. Weet je nog meer van dat soort angreiselijk Hij keek over mijn schouder mee als ik iets voor mijn type was. Zegt dat het niet waar is. Herman. Dit is geen erg. Had echt echte brutaliteit op te willen hey geven. Hij Zij zijn kost uitspoken. Herman, hou je mond. Hou Hij legde soms een hand op mijn schouder. Die heb ook nog. Ik krijg steeds meer bewondering van die verdam. Herman baby. bedoel je echt dat hij je aanraakte zonder dat jij dat wilde? Nou, dat wil zeggen, hij... wat een smeerlap. Dat is weer zo'n oversext mannetje die ze handen niet uit kan houden. Al die mannen denken maar aan één ding: graaien. Als dat ze kunnen. De man is een redelijk wezen. Zo wordt dat eenvoudig gesteld. Maar hoe zit het dan met geweld? Waarom zou je mannen dan vrezen? Een man is grootmoedig en edel. Dat lees je soms alleen in een boek, Maar slaat hij je weer in een hoek, dan zuist er zo onder je schedel. Alle mannen zijn. De vrouw is zijn enige proog Zijn huwelijk is een toernooi Alleen is hij geen ridder, maar slagen Wat trekt ons toch aan in die Heren: Hun handen, die zitten zo los De vrouw is voortdurend te klos Dus kun je alleen concluderen Alle mannen zijn beesten ja de minste de ten meeste, ze zijn gewelddadig en boos, ze maken een vrouw kapot. Nee mannen zijn unanim ongegeneerd en onvoorwaardelijk, ongeremd en ongewenst dier. Alle mannen zijn. Kom, laat mij daar buiten, hè? Heb ik jou ooit. We hadden het dus moeten wagen. Nee, LJ? We zullen deze jonge heer van Dammes flink te gazen gaan nemen. Duidelijk geval van ongewenste intimiteiten tijdens het werk. Misbruik van machtspositie. Voor de hoogste rechter zal ik hem slepen als dat nodig mocht zijn. Is dat, is dat heus nodig? Ik bedoel. Ik wil eigenlijk alleen maar mijn baan terug. Verder. Het is geen kwaaie vent, hoor. Geen kwaaie vent? Terwijl hij je aanrandt waar je bij staat? Laat de zaak, de zaak maar aan mij over. Ik stuur hem vandaag nog een aangetekende brief. Ik eis dat het ontslag ongedaan wordt gemaakt en ruim geld. En Als meneer daaraan niet wenst te voldoen, dan vraag ik de rechter om een uitspraak. Maar, maar we kunnen het huis niet wat minder? Straks gooien we zijn goede naam nog te grappel. Te laat, Gabi. Te laat. Als collega de zwaan mannenbloed ruikt, houdt niemand haar meer tegen. Ja, LJ, precies vrouwen worden tenslotte al honderden jaren onderdrukt. Dit is je niet anders hiervoor. Herman, help eens even. Ja, Herman, Herman, LJ, laat je je handjes ook even wapperen. Ik geloof dat plek wat spulletjes bij zich heeft. Oh, ben je niet dood? Nee, Eljé, het spijt me voor je, maar ik heb me bedacht. Hier, pak aan. Heb oma Herman dat goed ligt? Zien ik kleren? Huisvaart? Nog meer kleren? Sterker nog, achter aanwezigen deze negen tassen... ...bevatten alles wat meester Tegelaar in het leven bezit. aan materiële zaken. Max, je bedoelt toch niet dat Mike en jij... Herman, kopje zetten. veel en sterk. Onze collega bevindt zich in een ernstige crisis. Ach, crisis, crisis, dat is misschien wat sterk uitgedrukt, Groen. Goed, ik heb geen dak meer boven mijn hoofd... ...en mijn relatie met Meili is naar de knoppen. Maar verder is alles patent, hoor. En ik heb goede hoop dat een kleine misbaksel voor de rest van zijn leven... als minder valide door het leven moet. Minder valide? Je hebt het toch niet te bond gemaakt, mag ik hopen? Hartstikke bond. en blauw ook. Het moeder wist niet waar hij blijven moest. Dat hij niet verwacht van die slappe papa Lex. Hij kreeg eindelijk respect voor me. Tussen zijn losse tandjes doorgaf hij me nog een compliment voor het dierbouw. Hier, Lex. Je koffie. Veel en sterk. Dus dat van die, uh, die Intercity in dat stuk Dank touw... Dank voor de moeite, Herman, maar dat is tot nader order uitgesteld. Geeft niks, er komt wel weer een volgende trein. Alles bij elkaar, een mooie actie, Lex. Heb je die rotjongen met de blote hand geveld? Wat? Valt me mee van je? De blote hand gevuld met roestvrij stalen soeplepel, kan ik je aanbevelen. Wat met dat lekker weg, zeg. Ze hadden in het ziekenhuis hun handjes vol om het ploertje weer op te knappen. En vervolgens heeft Mike je het huis uitgegooid? Herstel. Vervolgens heb ik Meike laten kiezen tussen mij en dat sadistje van haar. En toen heeft ze me helpen pakken, ja. Zo aardig is Meike nou ook wel weer. Schatte gewoon. Maar ondertussen ben je dakloos. Maar het staat tegenover dat de kans op blessures een stuk kleiner is geworden. Jullie weten hoe gevoelig ik ben. Als dat nog langer was doorgegaan, dan had ik het joch als een de buttertje gebroken en in een pakketje okay. opgestuurd aan kinderen. Ik ga al. En ja, voorzichtig, nou, mooi, wel, horen, ook. Ik kan helemaal niet... Dag. Ja. Goedemorgen. Wie bent u? Dag, ik ben John Van Dam. Ben ik hier bij het advocatencollectief Bloemenbuurt? Dacht ik wel, ja. Wat een onverwacht genoegen, meneer Van Dam. Vanmorgen was hij al een personeelslid van u, of liever gezegd voormalig personeelslid. Heel aardig meisje, maar... maar jongens, bij... hou me tegen voor een ongeluk ongelukbegaar. Is dit de Van Dam? Van Dam de ongewenste team? Van Dam de Grote Gaaiën? Aangenaam, mevrouw. Mijn naam is de John Van Dam en ik ben makelaar. Met wie heb ik het genoegen? Eh, uh, eh, uh, handjes thuis, Van Dam. Goh, ik geloof dat meneer Van Dam je een hand wil geven ter kennismaking. Daar beginnen de Van Dam altijd mee. Eerst kennismaken en twee minuten later beginnen ze aan je te vredeken. Mag ik wel zeggen van collega de Zwaan, maar ze zal niet gauw overdrijven. En waar haalt u trouwens de moet vandaan om hier ongevraagd langs te komen? Hm? Er is een aangetekende brief naar u onderweg, dus het lijkt me dat er op dit moment niks te bespreken valt. Goedemorgen. Ongevraagd. U heeft mezelf toch uitgenodigd, meen ik? Ik? Ja. U uitnodigen? Ja. Ik als vrouw John van Dam uitnodigen? Inderdaad. Dezelfde van Dam die algemeen bekend staat ja, om zijn ja, wunstig. Ja, zo kan hij wel weer, John. Uh, beste meneer van Dam, mijn naam is Laurens-Jan Bolsenbroek. Er moet hier sprake zijn van een misverstand. Bolsenbroek, Bolsenbroek. Ja, ja, ja, ja, ja, dat was de naam. Hoe kon ik die vergeten? Ik heb mijn suf lopen praktiseren nadat ik u in de lijn had gehad. Jongens, ik ga weer even koffie zetten, hoor. Let maar even niet op mij. Herman, blijf hier! Heb jij meneer Van Dam vanmorgen gebeld en mijn naam ijdel gebruikt? Nou, ijdel niet. In elk geval niet zo ijdel als jij dat zelf normaal gesproken doet. Ja, gewoon ik beken het. Ik heb Van Dam uitgenodigd om langskomen. En mogen wij ook weten waarom? Tuurlijk, Lex. Je weet toch dat ik voor jullie geen geheimen heb? Deze meneer hier... Herman Tillema. aangenaam. Deze meneer Tillema, die vanmorgen nog Bolsenbroek heette... wil dat ik langskwam om mijn visie te geven op een verklaring... die mevrouw Dijkman heeft afgelegd. En voor mij nogal bezwarende verklaring, als ik het goed begrepen heb. Dat kun je wel zeggen. Ga je? Aantastelijkheden tijdens het werk. Aantasting van de goede zeden. Nee. Poging tot aanrading en onrechtmatig ontslag. <lacht> en dat alleen omdat zij zo verstandig was niet op uw vunzige voorstellen in te gaan. Kortom. Een gezonde hollandse ko jongen. Kortom. Wie is een walgelijke vertegenwoordiger van de mannelijke soort? Als je het niet erg vindt, Gon, trek deze vertegenwoordiger van de mannelijke soort zich terug in de kamer hiernaast. Ik wil even bellen, want ik moet toch vannacht het boven. Daar kunnen we dan misschien eindelijk ter zaken komen? Just. Wat mij betreft niet, nee. De zaak is glashelder. Nee, Gon, dat is hij niet. Ik zou het prettig vinden meneer Van Dam een paar vragen te stellen. Ja. Als advocaten kunnen we toch tenminste proberen ons een beetje objectief op te stellen, ja? Als je erop staat, die gaat je gang maar. Dank je. Ik hou mijn mond wel. Meneer Van Dam, vertelt u nu eens, uh, is het waar dat u... Ja, hoe moet ik het formuleren? Uw werkneemster, Baby Dijkman, uh, tijdens het werk hebt lastiggevallen. U zou, ik citeer, een hand op haar schouder hebben gelegd. <lacht> maar meneer Van Dam, wat gaan we doen? Het berouw komt altijd na de zonde Eerst pakken wat je pakken kan en als het zo uitkomt een potje gaan zitten janken Goedkope truc hoor Van Damme doet het niet alsjeblieft, ik ken er niet tegen Ik lijk altijd wel zo'n ruwe bink, maar diep in Herman, doe niet <sweak> Meneer Van Damme <sweak> <sweak> Vertelt u nou, is het waar of niet waar? Het was sterker dan mezelf Pabbel? Het was sterker dan mezelf Jaren heb ik me ingehouden. Ik ben altijd heer gebleven. Je dacht natuurlijk, na al die jaren heb ik een goed opgebouwd. Nou, Zo gemakkelijk werkt het anders niet, hoor. Dat zal je voor de rechter nog wel merken. Fijn dat je je mond houdt, Gon. Zoals ze daar zat te werken. Dan viel de zon op dat prachtige haar, op die tengere schouders... en die rappe handen die maar tikten en tikten. En nooit eenvoud. Een en al inzet voor haar werk. Fantastische vrouw. Gaby. Een goddelijk wezen. Reden te meer om je laag bij de grondse handen van het goddelijke wezen af te houden. Wat een vuil bekkerij. Ja, nou praat je jezelf tegen, Van nam. Als ze nooit een fout maakte en je vond er een goddelijk wezen, waarom heb je er dan ontslagen? Uit zelfbehoud. Ik kon er niet meer tegen. Elke dag in dezelfde ruimte met deze vrouw. Bloednerveus werd ik ervan. Ik kon er niets anders meer denken. Alleen aan haar. Grote opdrachten heb ik verspeeld alleen maar omdat ze naar me keek. Maar ja, beste kerel, dat is toch prachtig? Vroeger in onze kringen noemden we zoiets liefde. Bestaat bijna niet meer. Maar toch lijkt dit me ware liefde. Maar ze is zo onaantastbaar. Zo onbereikbaar voor me. Nou, dat valt wel mee, hoor. Kijk eens wie ik in de kamer hiernaast heb gevonden. Mevrouw Gaby. eh... Uh... Ja. ja. Aardigheidje van onze Herman. En uh, meneer Van Dam, ik vrees dat ze alles heeft kunnen horen. Ik had per ongeluk de intercom aangezet. Lievert. Gaby bedoel je het. Jij bent het lint in mijn machine. Gaby Jij bent een blanco vel papier. Jij bent de vulling in mijn boardpoint. Je ah. bent de schuimkraag op mijn bier. Jij bent de motor van mijn leven. Jij bent de balsem van mijn ziel. Ja. Jij bent de akker van mijn auto. Jij bent de spaken van mijn wiel. Jij bent die ene waar het allemaal om gaat. Jij bent degene waardoor ik het belover staat. Jij bent dat wonderbare hemelse gezicht. Jij bent die ene waar ik dag en nacht aan denk. Jij bent het lood in mijn benzine. Jij bent de krenten in mijn paard. Jij bent de vonk in mijn bobine. Jij bent de lopen op mijn trap. Jij bent de lepel in mijn... Zo, zo. Jij bent het kaarsje op mijn taart. Oei. Jij bent het lichtje in mijn koelkast. Jij bent het houtblok in mijn hart. Jij bent die ene waar het allemaal om gaat. Jij bent degene waardoor de aarde nog bestaat. Jij bent dat wonderbare hemelse gescheid. Jij bent die ene waar ik dag en nacht aan denk. Jij bent de schijf in mijn computer. Jij bent de kleur in mijn tv. Jij bent de uitjes op mijn haring. Jij bent het gat in mijn LP. Jij bent het rietje in mijn hangjaar. Jij bent de veter in mijn schoen. Jij bent mijn kaartjes voor Sinatra. Jij bent de een in het miljoen. Jij bent die ene waar het allemaal om gaat. Jij bent het einde van mijn eeuwig celibat. Jij bent dat wonderbare hemelse gescheid. Jij bent die ene, maar, maar ik dacht en nacht dan neem. Nou, kom. Hiermee lijkt me de zaak toch wel afgedaan. Hm? Tenminste, ik neem aan, meneer Van Dam... dat u Gaby graag weer in uw bedrijf opneemt. In ons bedrijf. Oh, John. Als je tenminste wil blijven, ja hoor, nog niet getrouwd. En dan wordt onze lieve Gabi al alweer zachtjes naar het aanrecht verwezen. Maar evengoed, uh... <coughs> sorry John. Uh... Mijn gelukwensen voor jullie al. Krijg je je je strot gewoon? Windy? Uh, ja, met, met Lex. Uh, met Lex. Lex, Tigelaar. Nee nee heel goed. Zeg, uh, Wendy, ik uh, zoek een uh, slaapplaatsje voor een paar nachten. Zou dat misschien bij jou kunnen? Oh, graag zelfs. Oh. Ja, ja, net als vroeger, ja toen we jong en verliefd waren. Ja, geen zee te hoog, de wereld aan onze voeten. Tja, als we dat nog eens over zouden kunnen doen. Uh, Wendy, je weet zeker dat het kan, hè? Eerlijk zeggen, hoor, je hebt geen andere verplichtingen. En uh, die meneer die ik uh, op de achtergrond hoor hoesten, dat is geen meneer. Oh, o, oh, het zoontje van Meike. Ach, gos. Zit hij in de lappenmand en jij verzorgt hem omdat je verpleegster bent geweest. Goed van, jou. Eh, zeg, uh, Wendy, uh, misschien is mijn bezoek toch niet zo'n goed idee. Nou, eigenlijk moet je niet proberen het verleden overnieuw te doen, vind je ook niet? Nee? Oh. Nou, dag, uh, uh, Wendy. Nee, nee, dag, Wendy. Dag. Dag. Dag. In de nacht van het goede leven luistert u naar het hoorspel Het Collectief, de radioversie van de tv-comedy Drie recht één Averrecht uit 1987. Volgende week de laatste twee afleveringen uit de serie van 6. Vannacht aflevering 3, die hoorde u zojuist, en nu nummer 4. Beter eerst even langs de dokter. Voor iets tegen de zenuwen. Herman ja, heeft lekker zich uitgekleed. Met, nou, laat maar relax, Dat kan altijd nog. Hè. Kijk nou eens naar Gonne. Niet als collega, maar als een deel van de schepping. Kom! Dicht, tegen haar! En als je morgen nog maar één keer onderbreekt, krijg je alsnog een ramp voor je kaders. Daar zei altijd, bloot is de enige zekere handel die er bestaat. Groente en fruit draai je maar door op de veiling, bloot nooit. Hoort onder andere de stemmen van Hattie Heiting, Marnix Kappers, Piet Kamerman en Anne Buurma... in de comedy Het Collectief, geschreven door Jack Gadella en Ton de Vrede. Techniek Peer Gechtenbach en Ferry van Nimwegen... Muziek en Vrinte, vrienden, Jan Kea. Vandaag de vierde aflevering Zektegekte. Advocatencollectief Bloemenbuurt met Herman. Eh, meester Herman Tillema spreekt u. Zeg het eens. Wie? Ik kan het allemaal niet volgen. Kunt u misschien een beetje minder opgevakt praten. Wie of wat wil u hebben? Bobby Bransma, juist. Nou, die Bobby, die werkte niet. Dus uh, dat is heel makkelijk. Goeie... Eh? Oh, u bent Bobby Bransma. Waarom valt u mij dan lastig als u jezelf moet hebben? Van mij mag u vloeken. Maar dat maakt absoluut geen indruk. Dat heb ik in de uh, voor de balie wel afgeleerd. Ik geef u nog één kans, dan gooi ik de haker op. Wat wil u van me? Bransma, Bobby... Bent u, ja. Heb ik begrepen. Ja, misschien kan u toch beter eerst even langs de dokter. Voor iets tegen de zenuwen. Bronsma, de bekende acteur. Oh, die Bobby Bransma? Ken ik niet. Nee. Uit de Soldaat van Oranje soms? Zeg Bobby, mag ik je zeggen? Niet? Nou, als jij geen zin hebt om met mij over films te praten, ook goed. Zeg het dan. Wat wil je dan wel over praten? Ah, dat is tenminste duidelijk. Je wil mede-collega Lex burger. Nou kan ik je volgen. En heb je daar ook nog een goede reden voor? Blote toges onder zijn toga. Alles uit. En dat viel niet in goede aarde. Alleen bij de dames. Drie stuks. Ja, die lustte wel Pop van Lex. Dat hebben we vaker gemerkt. Jij maakt Pop van Lex. Maar de rechter, was hier een beetje enthousiast. Bobby? Bobby? Die Lex moet toch iets hebben wat ik niet heb? Morgen, Aljee. Zeg, wat heb uh, Lex dat ik niet heb? Wat? Waarom vraag je dat? Aanval van onzekerheid? Nee, maar ik krijg net een naar Bobby Brandsma aan de lijn. Schijnt een bekende acteur te zijn en die zegt dat er drie dames zijn gevallen omdat uh, Lex zich heb uitgekleed. Morgen, Herman. Allee. Zo, dat hoor ik. Herman heeft Lex zich uitgekleed. En zo, ja, waar en waarom vallen er dan dames van? Misschien is hij een beetje opvallend geschapen. Heb je een onzin of wat meer in huis dan jij bijvoorbeeld? Hij schijnt zich in de rechtszaal te hebben uitgekleed. Namaste, collega. Namaste. Waar het ook over ging, Herman, ik heb je begrepen, hoor. Namaste, Herman. Alles harmonieus en vredig in je. Morgen, Lex. Ja, hoor. Gaat wel. En met jou? Je praat een beetje raar. Iets gebeurt er zo. Namaste, oosterse begroeting. Nee hoor, Herman, met mij is alles goed. Mijn hele wezen is in diepe rust. Er is eindelijk vrede in me gekomen. Alles is goed zoals het is en jullie zijn ook goed zoals jullie zijn. Bedankt, nee. Lex. Ja, ontzettend bedankt. Zeg Lex, vertel Alleen is vanmorgen mijn racefiets gestolen. Daarom ben ik wat laat, maar dus wel heerlijk kunnen mediteren onderweg. Hebben jullie wel eens nagedacht over de volkomen harmonie van het fietswiel? Nou, nee. Die perfecte cirkel en de spaken die allemaal in het kosmisch centrum samenkomen. En tegelijk de vanzelfsprekende eenvoud ervan... Ongelooflijk gewoon. Zeg Lex. De nieuwe eigenaar moet een ruime kosmische blik hebben. Die heeft het natuurlijk ook herkend als bovenaard. Kosmische blik, mediteren, hij gaat een beetje lopen nadenken over het leven... ...terwijl net een van de junks een fiets hebt gejapt om aan zijn shotje te komen. Je bent een aardige jongen, Lex. Maar nou ben je toch behoorlijk... Wat is alsof je mond, hè, man? Zeg Lex, hoe lang kennen we elkaar nou? Uh, met uh, studie mee, uh, ...acht jaar. Prachtige jaren. Hoeveel warmte en liefde hebben wij elkaar in die jaren niet gegeven? Gon, Gon. LJ, LJ. En jij ook, Herman. Wat een rijkdom om jullie om me heen te hebben. Ik heb ineens zin om jullie te zoenen. Stuk voor stuk. Nou, laat maar relax, dat kan altijd. Hij is echt gelijk, jongens. We moeten hem hulp bellen. Herman, hou je mond. Ik ga koffie zetten. Goed, goed, ik ken hem plaats. Maar dit los je niet op in de kop koffie. Geloof mij dan maar. M'n is mijn In die acht jaar hebben we elkaar altijd geholpen... als er moeilijkheden waren, nietwaar? Je kunt ons dus alles veilig toevertrouwen. Oh, fijn, Groen. Heeft dat uh, gedoe met mij uh, je soms een beetje van streek gemaakt? Hè? Mm -hmm. Wil je daarover praten? Uh, van streek? Praten? Laten we liever een moment stil zijn met elkaar. Net als we in de ashram doen met onze goeroe. Elkaar in stilte aanvaarden zoals we zijn... Goddelijke wezens die rachvijn in elkaar zijn gezet. Juist, juist. Wezens die samengebracht in tijd en ruimte en tot liefde in staat zijn. Eljé, mm -hmm. Eljé, kijk nou eens naar Gon. Niet als collega, maar als een deel van de schepping. Ja, als je het zo bekijkt. Gon heeft iets goddelijks, dat is waar. Ze is ruim bedeeld door de schepper bovendien, maar om dat nou rafijn te noemen, nu. Nee. Zo is het wel weer genoeg L.J. Stop die ogen maar weer terug in de kassen waar ze horen. Nou, ik bedoelde het innerlijk L.J. Het lichaam is slechts het huis, de tempel van het innerlijk. Nou, dan heeft Gon toch een verdomd aardig tempeltje. Ik zou er bijna religieus van worden. L.J. Door meditatie, door contemplatie. Door diep omschouwen en intense concentratie. Komt je ware wezen in je boven. Je moet er alleen wel in geloven. De pure mens hier in het westen is verziekt. Hij is verworden en verdwaast aan alle kanten. Dat leidt tot junkies, krakers, dieven, speculanten. In al het innerlijke raakt verpolitiek De echte mens hier in het Westen is vervlakt. Hij is hebzuchtig en zit boven vol agressie. Hij is een compromis model met een concessie. Dus wordt het tijd dat nu de mens zich weer ontpakt. De meditatie, de contemplatie.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 zodat zijn innerlijk versteend wordt en verhard. De nate mens hier in het Westen is al dood. Hij is verstrikt in alle regels en conventies. Hij is geen schepper van gedachten of intenties. Hij is onzuiver en onrein en een chaot. Door meditatie, door contemplatie. Door dit schouwen en intense concentratie. Komt je ware leven in je boven. Je moet er alleen wel in geloven. Blijf jullie maar zitten hoor. Ik doe al uh... Oh, het is al niet meer nodig. Goedemacht. Goedemorgen! Goedemorgen! Wie is u? Herman, zie je dat niet? Dat is nou Bobby Bransma, de bekende acteur. Oh. Nou, maar stijf, Bobby. Wat leuk om je zo te zien. Dat genoegen is daar geheel aan jouw kant, Diggelaar. Het is dat ik niet van overacting hou. Maar anders zou ik je naar je strot vliegen. Moet je die blootloper nou zien zitten met zijn praten? Kom, kom, meneer Bransma. De hele Nederlandse filmwereld bestaat uit blootlopers. U moet toch hm. wel wat gewend zijn, hè? Vertelt u nou eens rustig. Bij een kop koffie die Herman ging halen... Wat u op uw leven heeft. Zal ik het even vertellen, Bobby? Jouw innerlijke evenwicht lijkt me iets wat verstoord. Dus misschien kan ik beter even... Kom dicht, Tegelaar. En als je hem ook nog maar één keer onderbreekt... krijg je alsnog een ramp voor je kanes. Oh, wat zeg je dat subtiel, Bobby? Is dat nou underacting? acting? Wat je al niet leert op zo'n toneelstuk. Kom, laat meneer Bransma nu vertellen, hè? Bobby Bransma? is alleen maar giftig op meneer de advocaat hier... die de tegenpartij een handje helpt... door zich uit te kleden en een halfzacht verhaal te houden... over de schoonheid van het menselijk lichaam. Lex, is dat waar? Nou, uh, om de waarheid te zeggen... hou houden tegen haar! Meneer Brandsma, het lijkt me toch juist om Lex als verdachte... de gelegenheid te geven om ook zijn motieven bloot te leggen. Kijk eens, koffie voor de bekende acteur. Wat hoor ik? Gaat Lex alweer wat bloot leggen? Lex, vertel op. Ach, LJ, al die opwinding kwam alleen omdat mensen vervreemd zijn van hun eigen lichaam. Dat is alles. Begin nou eens bij het begin, Lex. Jij moest Bobby zijn, verlangen zijn belangen verdedigen in een kort geding. Precies, tegen het blootblad Playhouse. Omdat ze een serie naaktfoto's van Bobby uit zijn films hadden gepubliceerd zonder zijn toestemming. Juist! Yes! En dat komt meneer niet tegen, want meneer is een man. Bij vrouwen vindt iedereen dat heel gewoon. Logisch toch? Een man is alleen maar veel blooter als hij bloot is. Lex, laat je niet afleiden. Wat gebeurde er in de rechtszaal? Hij kledde zich uit en legde zijn geslachtsdelen bijna bij de rechter op tafel. Uh, niet overdrijven, Bobby. Lieve collega, hmm. het ging als volgt: Bobby was boos op Playhouse en Playhouse op Bobby. En daar hou ik niet van, hè, oneenigheid. Dat is zo weinig relaxed, weet je. Nee hoor, Tegelaar. Een kort geding met partijen die eens zijn. Dat is geen doen voor een advocaat, dus, dus ik probeer de partijen met mekaar te verzoenen. Door je uit te kleien, ja, dat ja. Het was alleen om Bobby en de andere aanwezigen te laten zien... dat ze helemaal verkeerd naar bloot kijken. Hm. Je moet dat bewust doen, met je volle aandacht. Nou, is er iemand met volle aandacht uh, naar... Nou, ja, man. Ik probeer het duidelijk te maken... dat het menselijk lichaam menselijk is. Dat we met onze kleren alleen maar ons mens zijn verstoppen. Verstop jij je maar, Tegelaar! Zeker in de rechtszaal met die moletoga's. De rechtspraak zou een veel humaner gezicht krijgen als we die kleren aflegden. Dat was mijn betoog en om het kracht bij te zetten... Begon meneer een stripteas oh, okay. en bazelde nog zo'n driekwartier over mens zijn, het naakte bestaan en de angst voor intimiteit in het algemeen. En toch blijf ik erbij, Bobby. Noem mij geen Bobby meer! In het Westen maken kleren de man terwijl het om het innerlijk zou moeten gaan. Dus laten we die kleren uitdoen. Ze verbergen ons wezen alleen maar. Daar zit wat in. Hé, hey, kom op, gewoon. Leg je kleren af en toon je wezen. Allebei ja, graag. Op, op dergelijke walgelijke opmerkingen wens ik niet eens te reageren. Bobby, vertel eens, wat deed de rechter? Nou ja, toen hij eenmaal weer bij zijn positieve was... maakte hij meteen een eind aan de voorstelling... En hij wist genoeg. Overmorgen doet die uitspraak. Nou, die uitspraak is wel duidelijk. Sorry, Bobby. Oh, meneer Bransma. Ik geloof dat ik u namens onze collega excuses moet aanbieden. Het is onvergeeflijk wat hij gedaan heeft. Onvergeeflijk? Poeh. Als jullie er zo over denken. Nou ja, een profeet wordt in eigen land zelden geëerd. Als jullie mij nu willen excuseren, ik ga naar hiernaast. Gelieve mij niet te storen, het is tijd voor mijn meditatie. Namaste, vrienden. Namaste. Namaste. Namaste. Dat met je namaste. Jullie horen nog van mij. Lex in handen gevallen van een of andere secte. Met zo'n zweverige mafketel aan het hoofd. Die kunnen we verder wel afschrijven als denkend mens. Voor één keer kon je wel eens gelijk hebben, Herman. Eljee, wat, wat wat gaan we nu doen? Eerst gaan we proberen Bobby's zaak te redden. Misschien kunnen we met Playhouse nog wat regelen. En daarna zullen we Swami Tiggelaar stevig onder handen nemen. Polsebroek hier. Kijk, Gondmeid. Ik als hoofdredacteur van Playhouse heb een op strikt ethische gronden gebaseerde bedrijfsfilosofie. Meneer Van Buren, als u mij nog één keer Gondmeid noemt, kunnen we dit gesprek verder wel vergeten. Oké, okay, meid, tuurlijk. Zal ik je dan maar gewoon hond noemen? Mevrouw de Zwaan graag. En wat houdt die ethische filosofie van een veredelde porno-koning precies in? Gon, laten we dit gesprek alsjeblieft prettig houden. We moeten aan de belangen van Bobby Brandsma denken. Kijk mensen, die filosofie is heel eenvoudig. Dat heb ik nog van mijn vader. Bloot is geld. Pa zei altijd, bloot is de enige zekere handel die er bestaat. Groente en fruit draaien maar door op de veiling. En bloot nooit. En dat noemt u ethisch? Walgelijk. En met die vose filosofie bent u maar in de porno gegaan. Ho, ho, gonnie, schatje. Ik zit in de erotische fotokunst. Dat is altijd nog heel wat anders. Maar ik geef toe, het levert lekker op. En daar gaat het maar om. Ik zie wel wat in die filosofie, Gorn. Als ik jouw figuur had, was ik al lang van flink wat geld in zo'n blad bloot gegaan. Geweldig idee, Herman. Misschien kunnen Gon en Lex dan samen in het volgende nummer in één reportage. Advocaat, doen het legaal. Zie ik helemaal voor me. Zie jij er wat in, Gon, liefie? Ik koop hem meteen, gewoon. Dat verbaast me niks, Herman. Als ik wel eens denk, wie zou die rotzooi toch kopen... zie ik eigenlijk altijd zo iemand als jij voor me. Dat klopt, ja. Dat zijn gewone mannen. Zoals ik, ja. Doodgewone minkukkels. Die wel eens wat anders willen lezen dan de nieuwe tabel van de sociale dienst. Met de cijfertjes van de alweer verlaagde uitkeringen. Nou Herman, zo slecht zit je toch niet? Hij werkt zijn hele leven lang al bij een baas. Van zijn dromen kwam niet al te veel terecht. Hij is geen held en ook geen spetter. En helaas is hij geen Einstein of Menuhin. Nou, niet echt. Hij hebt een vrouw en is niet altijd ongelukkig. Alleen soms dronken en zo nu en dan wat nukken. Hij is gewoon wat ook de meeste mensen zijn. Hetzelfde liedje met eenzelfde soort refrein. man die de vrouwen aanbidden De man die hij nooit is geweest. Hij heb zijn leven lang al veel te vaak gefaald. En heeft van iedereen van alles maar gepikt. Hij heeft de meeste dingen net niet echt gehad. En heb waarschijnlijk meestal net de laag gemikt. Maar als hij zijn lijfblad leest met de uitklap mevrouw in het midden, dan voelt hij zich soms een beest, een man die de vrouwen aanbidden, de man die hij nooit is geweest. Allemaal! <laughs> ja, ja uh, meneer, meneer Van Buren, waarom? Da -da, da -da. Meneer Van Buren, ter zake, alstublieft. Ja? U weet dat het kort geding tegen uw blad voor onze cliënt nogal ongelukkig is verlopen. <laughs> het was verrukkelijk. Ik heb in jaren niet zo gelachen. De rechter zal ons ongetwijfeld in het gelijk stellen. Ja, daar kon u helaas wel eens gelijk in hebben. Toch wil ik, ook al staan we niet sterk, een schikking voorstellen. Nou, laat maar horen. Met mij valt altijd zaken te doen. Zolang ik er zelf niet slechter van word, natuurlijk. Wel, ja. nu, wel nu, meneer Van Buren. Dat gevalletje van Lex stond vanmorgen uitvoerig in de kranten. Uh, zeg maar gerust geval. Prachtige gratis reclame voor pleejaar. Precies. Hoeveel extra lezers betekent dat? Zeker 10.000. Misschien wel meer. Dus, u hebt dankzij Lex opvallende optreden voor Bobby Brandsma flink wat extra reclame gehad. En dat levert behoorlijk wat cent op. Oh, had mijn vader dit nog maar mogen meemaken. Blote is hè? Als we het nu eens zo <lacht> afspreken: u toont uw goede wil en doet een royale financiële geste aan Bobby Brandsma. LJ, dat kun je niet menen. Lekker principiële stad. Je gooit er een paar centen tegenaan en alles maar. Uh, kindje, wees even stil. Hier wordt handel gedreven. het thuis. huis! Oh. Uh, luister, Bolzenbroek, ik ga akkoord. Ik ben bereid om maar 5.000 gulden te betalen... 10.000? Ik... Waarvan de helft naar een goed doel gaat. Dat betekent voor jullie nog eens extra positieve publiciteit. Positieve reclame voor zo'n blaadje? LJ, ik schaam me voor je. It's a deal, Bolzenbroek. Die 10 mil... Je hebt een naam nou al royale uit. Mijn vader zou zeggen... Goed is geld. Dat is helemaal niet zo'n slecht plan, Herman. Wat heet, het is briljant van eenvoud. Lex met zijn eigen wapens verslaan. Geniaal. Let op, die piep binnen vijf minuten wel anders. Daar komt hij. Namaste, vrienden. Namaste, Namaste Lex. Beste Lex, ik wil jou iets vragen. Als ik het goed begrepen heb, ben jij in sectenverband... hard op weg de aardse zaken te ontstijgen, als het ware? In de hoop gelijk mijn goeroe ooit het Rijk der Verlichten binnen te treden. Klopt. Ik neem aan dat een vaste werking en een salaris je niets meer zeggen. Dat je ook zonder hier te werken van ons zou kunnen houden. Klopt dat ook? Nou, ik uh, begrijp niet helemaal waar je heen wilt... Natuurlijk, uh, werken is niet van wezenlijk belang, maar wat bedoel jij nou. Laat mij maar even. Nou, oh. Beste Lex, ga even zitten. Nou, fijn, Herman. L.J. probeert je uit te leggen dat hij graag goede vrienden wil blijven. Ook nu je hier ontslag neemt. Dus tot ziens, kom nog eens langs. Tot ziens? B bedoelen jullie dat jullie van me af willen? Nee, hoor, We willen graag af en toe bij je op sectenbezoek komen... en misschien zelfs een weekendje meemediteren met jou en je vriendjes. Maar, maar als advocaat hebben jullie me niet meer nodig? En dat net op het moment dat ik de hele rechtspraak ga hervormen... Om dat laatste gaat het nou, net, Lex. Ga nu wel even zitten. Heel fijn, Het is maar een gevoel, hoor. Maar het lijkt me dat de Nederlandse advocatuur nog niet helemaal rijp is voor jouw Oosterse aanpak. In feite help je onze praktijk die we met z'n allen hebben opgebouwd naar de Filistijnen. Je bent gewoon een te mooi mens voor de advocatuur. Dus, Lex, nogmaals bedankt. Voor alles, hè. En tot gauw. Ja, Lex, we komen je snel nog eens opzoeken, hoor. Doei. Hey, jongens, jullie, jullie kunnen... Jullie mogen me niet zo in de steek laten. Ik, ik ben nog niet zo verlicht dat ik zonder eten en drinken kan. Een, een klein beetje materie heb ik voorlopig nog wel nodig... Misschien als ik, als ik nou de meditatie eens tot het weekend beperk, zou ik dan kunnen blijven? Dat klinkt al gezonder. Maar vind je guru dat wel goed? Loop je niet de kans er gewoon uitgezodemieterd te worden? Ja, dat wel, ja. Maar anders dan zodemieteren jullie mij eruit. Dus dat wordt kiezen tussen twee kwalen. Ja, dus kies je maar voor de minst kwade. Goed zo, Lex. Hier, je laatste bakkie. Oh, fijn wel, ergens. Je zweeft al een stuk minder. Oh, dat komt ook een beetje door Josje. Die belde vanochtend op. Ze schijnt een slaapplaatsje voor me vrij te hebben. En wie is deze Josje nou weer? Heb ik dat niet verteld. Josje is een vrouw. Ach, goed. Heel meditatief ingesteld. Op haar manier is ze eigenlijk ook een goeroe. Ja, maar dat is toch prachtig? Dan heb je een goeroe en vrouw in één. Wat wil je nou nog meer? Josje, mijn goeroe. Mijn verlichte vrouw. Jullie hebben gelijk. Ik, ik. Ik verhuis mijn spullen vandaag nog naar Josje. Kijk maar uit. Mijn vader zei altijd: lichte vrouwen kosten geld. <laughs> Aflevering 3 en 4 van het collectief. Het uh, hoorspel rond uh, een advocatenkantoor. De volgende week, volgende week dan laten we de laatste twee afleveringen van deze serie horen uit 1987. En dit is ook een advocaat, sluit aan. Paolo Conte en Via Con Me. Via, via. Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi. Neanche questi fiori azzurri. Eer, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, It's wonderful, it's wonderful, nee, nee, nee, nee, nee, nee, it's wonderful, it's wonderful, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee,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 it's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck my baby, that's wonderful, that's wonderful. it's wonderful I dream of you. Chips, chips. do do Chips, Chips, chips.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 chips chips chips do do do do do chibo chibo do do do do do chibo chibo do do do do do van het album dat vernoemd is naar een tango jazzclub in het hart van Parijs, Paris Milonga. Paolo Conte. Uh, we hebben een nachtnummer waarmee we de verbinding extra proberen te eiken, te conditioneren, op te waarderen. En we draaien hem weer nu in een uh, andere versie. 6345789. Hier zijn Herman Brood en Koos Grandioos. Hi hey, uh, Herman. Ja, Herman. Uh, hey, Herman. Hey, heb jij een ander telefoonnummer? Want die probeerde jou te bellen. Loving, call on me. Ja maar ik probeer, dat zeg ik, ik probeerde jou te bellen, maar. Eh, need, could it, call on me ja, dat heb ik geprobeerd, maar ik belde. Hey Herman Ik belde. Hamel. Oh, be right luister niet luister helemaal. Do, Six, three, four, five, seven, eight, ja, zijn nieuwe nummer. Ja, ik wil je wel, maar dan schrijf ik het even op het nieuwe nummer. Wat was het nummer. Een... Ja. Sweet hug call on me. Ja, ik wil wel call, maar ik moet even het nummer opschrijven. Ik pak mijn pin. Wacht even. Hier heb ik een ping. Even het nummer. Wat is het nummer? 6. Six. Front front niet, niet zo snel helemaal. 7 front, 7 front, 7 front, 7 front, 7 front, 7 front, 7 front, 7 front, 7 front, die zijn die lekker wijven? niet hier de volgende. And if you need, if you need, you could love and call love me. Call me. Call me. die meiden kennen mij nou ook wel hoor. Die kennen mij if ook If you need, nee. Hey baby, hey, zal het die meiden mijn nummer ook geven? I'll be Ik wil er ook wel in. Right oh, dat moet ik wel hoor. Oh. We can't do it. Pak op telefoon en bel maar 6, 3, 4, Ga te snel, jongens. 6, 3, 4, 5, 7, 8. Oh, de beauty zing hier in eight, Engels. De record hoor ik nou. De 6, 3, 4, 5, 7, Ik heb hem. Hey, Herman. Ja, dat Koos? Herman, Herman. Ja, wat, zeg he. yeah. het dus, voor, hij Herman, ik heb voor de gein, heb ik even die nummers bij elkaar opgeteld. Het yeah, yeah. is, is precies eh, 42. <laughs> Kijk, als jij dus... 42, 43, 44. Ja, nou, dat weet ja, ik niet. Dan krijg je 42, nee. Ja, nee. maar je vergeet die vijf. Nee. <laughs> nee, ja, natuurlijk, die vijf wordt bij die zeven. Dus als dat nee. lang, dan kom je toch op 42? Maar je zit gelijk op 82. 82, dat Ben je dat, maar? ja, wat jij wil, het is jouw nummer. Oké. Uit André's Comedy Club in 1998 daarna op de plaat gezet samen met Jan Rietman. André van Duin als Koos Grandioos en Herman Brood als Herman Brood met 6345789. We hebben straks nog... Eén versie van dat veelgecoverde nummer. Woensdag wordt hij 92. Heinz Polzer, en de P. Optreden doet hij al lange tijd niet meer. Schrijven wel. Kijkvoer en Leesgenot. Dat is een nieuw boek dat verschijnt deze maand. En later dit jaar komt er ook nog een boek met acht CD's uit. Waar meer dan 200 liedjes op staan. En dit zit er waarschijnlijk ook bij.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 En van nostalgie. Het was avond in virakels. En we zaten op een terras. Ach, je zei niet veel. En je starde hoofdzakelijk naar je glas. Ik begreep de wending die onze verstandhouding had genoemd.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 Van de LP Hoep Hoep Hisé voor Dr. Anders uit 1987. Nou, laten we dat maar vast roepen ter ere van zijn aanstaande verjaardag. Uh, volgende week meer muziek over de ananas. Het is een uh, inspirerende vrucht. En dit is uh, nieuw binnen op 31 vandaag in de top 40 van 22 augustus 1981. Hooked on Classics. Daar gaan we nog even een klein stukje van horen. Ondertussen is hier uh, achter mij stevig uh, opgebouwd. Door de band van Ghana, die gaat zo meteen uh, spelen. En dat gaat van uh, glokkenspiel tot uh, 27-delig drumstel, dus uh, dat belooft wat. Straks in het laatste uur live muziek. Tot zometeen.